Door een stroomstoring hebben inwoners van Oostvlakke in Zuid-Holland sinds half twaalf geen elektriciteit, meldt netbeheerder Stedin. Ongeveer 900 huishoudens zouden zonder stroom zitten. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar de oorzaak van de storing is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Indiana is een vrouw vrijgelaten die bijna acht jaar onterecht in de cel heeft gezeten. Ze werd in 2005 veroordeeld voor het beroven en vermoorden van een blinde vrouw van 94. De veroordeling was vooral gebaseerd op vingerafdrukken van de vrouw die gevonden waren op een medicijnpotje in het appartement van het slachtoffer. Maar nu is gebleken dat de recherche een fout heeft gemaakt. De vingerafdrukken zijn helemaal niet van de vrouw.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 Het weer vannacht helder met voorstaande grond. In het westen kan een bui vallen. Overdag eerst zon en droog, maar later bewolkt en regent. Wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie. De A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Brechtse en knooppunt Ridderkerk... staat een file van 2 kilometer. Komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, PNN. De wereld De wereld De wereld De wereld Van filemon. Goedendacht, leuk dat je luistert naar alweer het tweede uur van De Wereld van Filemon. Dit uur ga ik voor je uitzoeken hoe mensen wonen in het buitenland. Besteden ze veel geld aan hun inrichting? Gaan mensen op zondag ook naar de woonboelvaar om een nieuwe bank te kopen? En ik ben benieuwd hoe de Amerikaanse verkiezingen leven in het buitenland. Staan de kranten er vol mee in bijvoorbeeld Irak? En wat vinden de mensen op Curaçao eigenlijk van Mitt Romney? Dat hoor je allemaal in dit uur van De Wereld van Filemon. Eerst even een snel rondje langs... De correspondenten, of echt correspondenten zijn het niet. Het zijn gewoon Nederlanders die voor werk of voor studie in het buitenland wonen. Zo hebben we Nine Pankras, die zit in Irak. Die werkt daar uh, voor een radiostation, was het toch? Uh, dat is het wel het goed onthouden, in, uh, toch? Een uh, NGO die uh, zich inzet voor onafhankelijke journalistiek, hier dus ja. radiosje zo. Nee, maar het ging wel over journalistiek. Sorry, ja, ik zit eigenlijk gewoon helemaal ja, fout, dat, maar ik probeer het even gaat, goed te maken. Ja. Hey, uh, ik spreek jou bijna elke uh, elk, uh, week. Leuk dat je er weer bent. Uh, we hadden het net in ja, de vorige uur hadden we het even heel kort over snacken. Uh, wat wordt er eigenlijk in Irak voornamelijk uh, Nou, een van de nationale gerechten hier is gebak, Dus dat is natuurlijk ook wel een soort snackding. En um, ja, de lunches zijn hier heel groot. Het zijn heel veel uh, vleesgerechten en, en grote rijstdingen. En er wordt een heleboel gepicknickt. Dus okay. met, nou, ik was in Nederland acht jaar lang vegetariër en dat was ik hier in de week kwijt. Dat gaat dus niet. Maar je zei, een broodje kebab, dat komt eigenlijk uit Irak, min of meer? Het is hier, het, het is hier ontzettend populair, er wordt hier heel veel gegeten. Ik weet niet of het hier van origine ook vandaan komt, hmm. maar um, het, in ieder geval midden-oosten iets, ja zeker. God, in nou, Australië was het al, in Irak, die kebab die heeft de hele wereld veroverd. En in ja, Nederland zitten poep, ja. poepbacteriën in, hè? Waar eindigt he? het, denk ik dan? Ja, ja. En in Nederland zitten poepbacteriën in, he? Dat heb je toch wel gelezen? Ja, dat heb ik wel gelezen, inderdaad. En dat ik denk er op. niet te veel over na. Maar we hebben net een verpleger gesproken uit Australië... en die zegt dat dat niet gevaarlijk is. Als je het maar heet verwarmt. Want in je darm oh, zitten okay, ook poepbacteriën. En daar gaat het natuurlijk uh, uiteindelijk weer naartoe. <laughs> Dat is waar. Ik ga erop letten. Hey, op ik spreek zo meteen over de inrichting van je huis... en de Amerikaanse verkiezingen. Tot zo. Uh, daarover ga ik ook praten met Anne Dorst in Brazilië. Goeienacht. Hoi. Hey, eerst even iets anders. Uh, uit een Nederlands onderzoek is gebleken... dat 90% van de mensen die ooit in Brazilië op vakantie is geweest... weer terug wil naar dat land. Dat is mooi nieuws, toch? Ja, dat, uh, ja, dat merk je ook wel inderdaad. Ik ken heel veel mensen... die hier, vooral de mensen die iets langer zijn gekomen... die altijd weer terugkomen, inderdaad. Dat, dat weet ik inderdaad ook van... Hey, als je één gouden tip moet geven... waar je in Brazilië naartoe moet, wat zou je dan zeggen? Uh, Rio, sowieso. En uh, de watervallen van Iguazu. Die mag je ook niet missen. Nou, ik, ga het, ik ga het opschrijven. Uh, en ik spreek je zo over je huis... en de verkiezingen in Amerika. En dat doe ik natuurlijk ook met Jan Albert Hootsen... in uh, Mexico... Ja, Jan Albert. Uh, afgelopen week vierden juli allerheiligen daar. Wat is dat precies? En hoe wordt dat gevierd? Nou, Allerheiligen dat wordt hier gevierd als de dag van de doden. Die de muertos. Dus dat is een, een dag waarin uh, iedereen eigenlijk op feestelijke wijze zijn overleden liefde uh, herdenkt. En, en dan, dan gaat ga je naar de. Uh, iedereen gaat dan naar de begraafplaats toe en brengt dan bloemen en er wordt muziek gespeeld en dergelijke. Er wordt ook tequila neergezet, want dat is ook een soort offer aan de doden. Ja, geweldig. Een feest op een begraafplaats. Dat ja. zou je in Nederland echt nooit zien. Nee, dat klopt. Het is, uh, het is een totale andere omgang met het fenomeen dood dan, uh, dan men in Nederland heeft. Ben je sindsdien ook uh, niet meer bang voor de dood? Of was je dat al niet? Uh, nou ja, ik dacht toen ik in Nederland woonde nooit echt over na. En uh, als je hier in Mexico bent, je weet natuurlijk van tevoren dat het hier wel wordt gevierd. We hebben natuurlijk allemaal Nightmare Before Christmas gezien. Dat daar goed deels op gebaseerd is op de Mexicaanse uh, dag van de doden. En ja, je, je past je eigenlijk naadloos aan. Spreek je zo, Albert, over, uh, over je huis. Hele andere dingen. We blijven even in Midden-Amerika, Curaçao. Egon Sibrandi, hallo. Hey, hallo. Hey. eh... Uh... Op het moment wordt er gewerkt aan de nieuwe regering bij jullie. Hoe, hoe gaat het nu? Uh, nou, ja, net is eigenlijk een beetje Nederland. Een beetje onderhandelen, elkaar aftasten. En nou ja, uiteindelijk moeten er een aantal mensen gaan samenwerken... die dat, dat eigenlijk liever niet willen. Nee. Maar dan toch maar doen, omdat ze dan in de regering komen. Ja, het is niet net zoals in Nederland. Want die wilden dolgraag samenwerken. Oh ja, dat is waar. Het nou ja, lijkt wel een stelletje, voorgaan, die, ja. die Samson en Rutte. Ja, ja, Nee, dat hebben we hier niet. Dat stelletje. En ze hebben het ook <laughs> heel snel onderhandeld, uitonderhandeld. Ja. Dus, nee, uh, er veel ruzie nog hier. Ja, dus er is voorlopig nog geen regering daar. Nee hoor. Nee, nou, we gaan uh, zo meteen met je praten over de inrichting van je huis en de verkiezingen in de Verenigde Staten, maar we gaan eerst even naar een Brits bandje. Morcheeba heette ze en uh, ze hebben een liedje met een hele leuke, grappige naam vind ik. Rome wasn't built in a day. You and me were meant to be.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 De wereld van Filemon. 12 maart, jongens. Op 12 maart zijn we in Nederland ontsnapt. aan de allergrootste aanslag ooit gepleegd op Nederlands grondgebied: op de IKEA in Amsterdam, Zuidoosten. Ja, maar hallo, jongens, het was paniek in de tent door die dag. Het was echt paniek in de tent. Dat één iemand opgebeld dat er knalaanbiedingen waren. En meteen was iedereen in de totale paniek geschoten. Maar echt waar hoor. Er was paniek in de tent. Het stond groot op de Volkskrant en de Telegraaf. Nou, dan klopt het. Nederland ontsnapt aan de grootste aanslag ooit gepleegd. Al-Qaeda, die hebben op 11 september 2001 in New York... hebben die het hart van het financiële centrum... van misschien wel de hele wereld neergehaald. Met twee vliegtuigen. De economie is er nooit meer bovenop gekomen. In Londen en in Madrid hebben ze in het hart van het infrastructurele centrum weten te raken. Forensentreinen, bussen, metro's. Met zelfmoordbombardementen, effectief. Bam, daar gingen ze. Veel doden. En nu gaan we Nederland pakken. Wat zullen we doen? Waar denk jij dat de meeste mensen zijn? Nou, ik denk persoonlijk. Ja. Je hoorde een stukje uit de voorstelling van Kabotjai uh, Janjaap van der Wal over de IKEA natuurlijk. In Nederland hebben namelijk een hele hoop mensen hun huis ingericht met IKEA-spullen. Maar hoe gaat het in het buitenland? Het nieuwe regeerakkoord is bekend. En er gaan, gaat flink wat veranderen op de huizenmarkt. Er is eindelijk een knoop doorgehakt over de hypotheekrenteaftrek. Nou, dat lijkt me niet echt een uh, onderwerp voor deze zaterdagnacht. Uh, maar waar ik het wel over wil hebben is... hoe zijn huizen ingericht in het buitenland? En ik maak weer een uh, rondvlucht langs verschillende landen... om te kijken hoe het huis er daarin uitziet. Uh, en ik begin daarvoor in uh, Irak. Nine Pankras zit daar. Nine, hoe woon jij daar in Irak? Ik woon in een appartement op een. Uh, is noem het een compound. Het is een soort appartementencomplex. Wat, met gewoon vrij goede. Uh, uh, uh, wat luxere appartementen. En de compound. het klinkt heel heftig. het wordt wel bewaakt. maar er is niet, dat zijn niet, uh, geen bewapende mensen of zo. Maar ik woon hier gewoon in een fijn appartement eigenlijk. met andere mensen. die voor dezelfde organisatie werken. En hoe ziet het er van binnenuit? Het appartement of de woningen aan zich? Ja, jouw appartement? Ja, uh, nou het appartement. Um, ja, gezellig. <laughs> <laughs> het, ziet er, het ziet er wel oké okay uit. Uh, ons appartement is vrij, is vrij westers, denk ik. Want het zijn uh, uh, de internationale mensen die voor die organisatie werken die, die hier wonen. Ze ja. dus, um, dus staan is, ook gewoon in IKEA-spullen. Dit, uh, dit is gewoon allemaal vrij goed. Ja, en, maar hoe ziet het gemiddelde Iraakse huis eruit? Dat is een moeilijke vraag, want wat is een gemiddelde? Maar hoe wonen heel veel mensen ja, daar? Ja, maar het grappige is dat hier, echt, in de, ik woon in Sulemania in het noorden... en alle huizen hier, er is hier niet één huis, het hetzelfde. Omdat wat mensen hier doen, mensen kopen grond. En uh, uh, uh, niet zozeer een, een, een huis, want mensen kopen grond en bouwen dan zelf een huis. Dus alle huizen zijn compleet naar de smaak van... Die mensen zelf. Dus je hebt een groen huis. Naast een roze huis. Naast een heel hoog huis. Een klein huis. Het is allemaal heel verschillend. En wat hier een beetje geldt. Is dat de buitenkant vaak belangrijker is dan de binnenkant. dus dat mensen een heleboel investeren. Om het huis er fantastisch uit te laten zien. En dat het aan de binnenkant. Dan maakt het eigenlijk niet meer zo heel veel uit. Het is ook een heleboel uiterlijke schijn. Maar is het dan ook zo dat je dan uh, vaak mensen bij je thuis uitnodigt? Dat denk ik niet dan. Ik zelf. Eigenlijk niet zo, maar komt, ik zet meestal... het is ook een paar uh, uh, gewoon cafeetjes waar ik het afstrekken of restaurantjes. De cultuur hier het is een heel erg een buitencultuur. Ja, want dus ik bedoel, als, het is jij, met, als, jij, ja, buiten. als jij je huis zo, zo gaat maken dat hij van buiten heel mooi is... en van binnen stelt niet zoveel voor, ja. Dan, uh, als je dan bij iemand ja, thuis ja. komt, dan, dan prik je dat natuurlijk gelijk doorheen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou ja. Voor mensen is het gewoon belangrijk, uh, belangrijk hoe het oog en kwaad... Uh, interieur van mensen. Ik denk dat uh, uh, je, je hebt hier heel vaak je hebt hier veel families die gewoon samenwonen. Het is hier niet zo dat, dat kinderen op een twintigste of zo het huis uitgaan gaan en niet meer terugkomen, maar je ziet hier ook allemaal dertigers, die, die gewoon nog met de pap en de mam samenwonen. Het zijn heel vaak grote families in één huis. Mm -hmm. En um, wat je veel ziet bij rijkere mensen bijvoorbeeld, is dat het gastvrijheid is hier heel belangrijk is. Dus, en uh, uh, Een gegoede familie zal ook echt gastenverblijven hebben. En een huiskamer voor gasten en een eigen huiskamer. En dat soort zaken. Hey, en een Iraakse meubelboerdevaar, bestaat dat? Nou, je heb hier een heleboel namaak ook. Ik heb hier ook een Ikea gezien, maar dat heet dan. Er staat dan net de omlaag ergens verkeerd of zo. Dus dat het is het allemaal. Het lijkt erop, maar het is het net niet. Je hebt hier ook een shawl -tankstation en een. Dus het is. Een heleboel dingen lijken op wat wij hebben, maar zijn het dan net niet, zeg maar. Dat is wel, dat is wel humor. Maar, ja, het is wel humor. En echt een meubel boulevard heb ik niet zo gezien. Wel grote meubelzaken, hoor. En het is hier vaak, uh, qua interieur geldt voor veel mensen, hoe kiezeriger, hoe beter. Ik heb huizen gezien die van binnen roze waren en paars zijn... en met kant en met gordijntjes. En dat is allemaal heel populair. Dat je echt in een Mobonde hoofd zit. Ja, exact. Hey, en ja, de Ikea, is die ik uh, neergestreken in Irak? Ja, nou volgens mij, maar ik denk niet dat het de echte Ikea is. Ik denk <laughs> dat het spullen zijn die heel erg op IKEA's spullen lijken. Oh, ja. Maar dat hebben ze wel, ja. Dus uh, die, zijn wel, uh, die zijn wel echt populair daar? Zeker, ik heb er een nachtlampje van. En, ja. en dat heet dan Ilea of zo, of Ibea? Ja, er staat een onlaut op de A, geloof ik, als ik het niet verkeerd. Oh, dat het net anders is, ja. Hey, Zometeen gaan we het uh, ja. hebben over vast uh, iets wat daar ook uh, enorm leeft: uh, de verkiezingen. We gaan eerst nog even door mm -hmm. met uh, inrichtingen en daarvoor gaan we naar uh, Anne Dorst. Anne in uh, Brazilië. Uh, ja. Hoe leef jij daar in Brazilië? Hoe ziet jouw huis eruit? Beschrijf het uh... eens. Nou, ik woon op een appartement. Ik woon in, de, uh, in Rio. Dus hier zijn het in de ja, zijdezone zeg maar, van de stad um, eigenlijk allemaal gewoon flats. En uh, Dus ik woon op een eenkamer appartement En daar betaal je op dit moment ook gelijk de hoofdprijs voor. <laughs> ja, Rio is, het is natuurlijk een hele dure stad. Heel duur geworden. Ja, ja het is echt ontzettend duur op dit moment. Want ja. wil jij in een, een van de populairdere wijken daar? Ja, ik woon in Copacabana. Oh, ja, dan dat is natuurlijk gelijk de hoofdprijs. Of Ipanema is natuurlijk ja, nou ja, ook duur. Le Blon dus en Ipanema dat zijn eigenlijk de duurste wijken op dit moment. Ja. Maar Copacabana dat komt ook een aardig eentje in de richting. Hey, jij bent helemaal ingeburgerd daar, want je hebt ook een Braziliaanse vriend. Maar heb je je huis ook helemaal Braziliaans ingericht? Nee, wij hebben wel, uh, want ja, Brazilianen die houden een beetje van de albollige stijl in hun huizen. Ja. Dus hele zware, tiekhafte meubelen en gewoon echt een beetje, ja, oma-erichting naar mijn smaak. Oh, maar ook Heel mooi, echt van die ge en ja. zo aan, aan de wand? Dat ja, als je bij een beetje voor. geluk hebt wel. Ja. <laughs> ja, precies. Nee, maar wij niet. Nee, wij hebben een beetje bij elkaar geruikt zooitje eigenlijk qua, de, qua meubels. En uh, ja, ook wat, wat Ikea-achtige meubels. Maar Ikea hebben we niet hier trouwens. Oh. De... Dat is wel heel jammer. Ja. Maar waarschijnlijk wel een Braziliaanse equivalent. Nou wel. Je hebt hier Tokstok, heet dat. En dat is ook, uh, doe het zelf als je daar meubels koopt. Alleen je betaalt er wel ontzettend veel voor. Hé, hey, en uh, al die uh, Brazilianen, leven die in een bepaalde kamer in het huis? Um, nou, we hebben gewoon de gewone inrichting natuurlijk van slaapkamer woonkamer. Maar wat je wel veel ziet is dat er ook een kamertje is voor de hulp. Oh, het opkamertje. Dus heel veel, heel veel, ja, heel veel mensen die hebben nog steeds intern iemand. Dus die ja. blijft dan gewoon door de week slapen. Maar ook, in, uh, en, ook in waar, waar jij zit, in uh, Rio? Ja, ja, ja, heel veel appartementen zijn nog zo ingedeeld. En dat is echt een heel klein kamertje. Ja, een klein kamertje. Vaak hebben ze nog een eigen douche en een eigen toilet erbij. Uh, maar om heel, heel klein. En, ja, en, maar nu zie je ook wel dat er, omdat die huurprijzen zo ontzettend omhoog gaan... dat bijvoorbeeld jongeren en studenten die uh, samen dan een appartement gaan huren... dat er dan iemand ook in dat kamertje van de meet gaat wonen. Oh. Ja, ja. ja. Omdat, ja. Die, want die prijzen gaan heel, heel snel omhoog daar, denk ik, hè? Dat het zo goed gaat met Brazilië. Ja. Ja, de afgelopen vijf jaar is het uh, nou verdriedubbeld eigenlijk, de huurprijzen. Hees, ja. zometeen spreek ik je weer. Dan gaan we het hebben over de Amerikaanse verkiezingen. Want uh, Amerika is uh, een populair land in Brazilië. Uh, we gaan uh, zometeen naar Mexico om uh, te kijken hoe huizen daar ingericht zijn. Maar eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. De Indiaanse zakenman Mukesh Ambani is de trotse bezitter van het duurste huis ter wereld. Het gaat om een wolkenkrabber te waarde van 1 miljard euro. De Indiër liet het gebouw in 2009 in Mumbai bouwen. Alles is uiteraard aanwezig. Een helikopterplatform op het dak, een garage voor 168 auto's, fitnessruimtes, bioscopen, zwembaden en alle luxe die je maar kunt bedenken. Het is misschien wel de beroemdste scène uit de filmgeschiedenis. Het afgehakte paardenhoofd in bed in de film The Godfather. Het huis waar die scène is gefilmd staat in de top 10 duurste huizen ter wereld. Het staat te koop voor 165 miljoen dollar. Als je het koopt, je buren zijn David en Victoria Beckham. Ook in de top 10 duurste huizen, het kasteel Bran in Roemenië... beter bekend als het kasteel van Dracula... Het kasteel is nog steeds in handen van nazaten van de Habsburgers. Vijf jaar geleden stond het te koop voor 80 miljoen euro. Alleen niemand wilde het voor die prijs hebben. Het kasteel wordt nu gebruikt als museum. En je kunt het huren als trouwlocatie. De wereld van Filemon. Jan Albert in Mexico. Wat is nou het grootste verschil tussen een Nederlands huis en een Mexicaans huis? Uh, nou, in eerste instantie vooral de prijs, denk ik. Want huizen zijn hier naar Nederlandse standaarden echt belachelijk goedkoop. Maar ook okay, als je het vergelijkt met het inkomen, het gemiddelde inkomen van de Nederlander? Uh, ja, ja dat, dat, dat denk ik wel. Want uh, normaal gesproken is het zo dat in Mexico alles drie keer duurder, of in, drie keer goedkoper is dan, uh, dan in Nederland. Maar zelfs als je, dat, uh, ja, als je dat extrapoleert naar de verschillen in inkomen tussen Nederland en Mexico, dan is het nog steeds heel goedkoop om hier een huis te kopen. Hey, en als je dan zo'n huis gekocht hebt, lekker goedkoop, hoe richt je die dan in als je Mexicaan bent? Nou, ik vond het wel grappig dat Anna net zei dat uh, Brazilianen heel erg van zo'n uh, ouderwets, een beetje oma-achtig interieur houden, want dat is hier precies hetzelfde. Dat is uh, iets Zuid-Midden-Amerikaans, dus. Ja, blijkbaar wel, want, want uh, uh, hier houdt men ook gewoon van, van die donkere, donkere meubels, van die dressoirs, uh, Allemaal een beetje tacky ook. Uh, er staan heel veel kleine dingetjes in die wij in Nederland uh, niet in de kast zouden zetten, zoals Disney figuurtjes en dergelijke. Maar ook jonge mensen, die richten ook zo een huis in. Nou, jonge mensen die hebben wel de neiging om het wat moderner te doen. Uh, zeker in, in, in de grotere steden. Als je de, de middenklasse hebt en de, de jongeren die, uh, die wat meer geld verdienen. Die kiezen voor een wat, uh, ja, wat chiquer uh, uiterlijk. Maar de meeste huizen zijn nog heel simpel en, en heel ouderwets ingericht. En hoe ziet jouw huis eruit? Nou, wij, uh, mijn vriendin en ik, wij wonen eigenlijk in een huis dat naast het huis van mijn uh, schoonfamilie staat. Het zijn eigenlijk twee aan elkaar gebouwde huizen. Mm. En uh, wij hebben vooral gebruikte meubels van mijn schoonfamilie staan. Dus dat, uh, dat is ook een beetje ouderwets. Maar dat vind je wel mooi? Ja, ik vind het wel aardig. Het, het heet wel iets. Ook omdat het, uh, omdat het heel Mexicaans is. Ja. En, ja, en als jij uit Nederland komt, dan is natuurlijk alles wat een beetje exotisch eruit ziet, is dan extra mooi. Ja, precies, ook omdat uh, de, de indeling van de huizen zijn, zijn iets anders. Uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, beneden een huiskamer, maar daar zijn we bijna niet. Eigenlijk het, het, het leven in ons huis, het levendige, dat is op de eerste verdieping. Het klinkt allemaal een beetje zoals uh, Nederland vroeger leefde. Ja, ja dat klopt. Dat, uh, dat idee heb ik ook een beetje. Want, want ik weet nog wel, bij mijn oma vroeger had je de zondagse kamer. Dat was een zitkamer. Ja, daar kwam je door de week niet. Dat speelde zich allemaal af in de keuken. Ja, wij, uh, je hebt het hier ook dat, dat huizen heel vaak nog een bijkeuken hebben. En dat is iets wat in Nederland natuurlijk heel, oud, uh, heel ouderwets is. Nou, dat hebben mensen wel weer in nieuwbouwwijken. Maar daar staat dan de, de wasmachine en de grote diepvries bijvoorbeeld. Ja, hier is het vaak een plek waar de honden... Uh, uh, wat zei je? Sorry, je viel even weg. Oh, hier is het vaak de plek waar huisdieren als honden neer worden gezet. Ja, en, en, uh, maar die bijkeuken is toch niet alleen een soort hondenhok? Daar gebeuren toch ook wel dingen? Ja, nou, met name bij familiebezoek, dan, uh, dan wordt de keuken vaak opengezet. En dan wordt, er een, een, uh, uh, ja, dan wordt de deur opengezet zodat er wat meer ruimte is. En dan gaat iedereen bij elkaar zitten. Ja, hey, en uh, woon jij in de stad in Mexico of woon jij op het platteland? Ik woon in de stad, maar wel in een, uh, in een buitenwijk. Een arbeiderswijk die flink ver van het centrum af ligt. Hey, en zijn die huisjes allemaal heel klein? Want het is natuurlijk een enorme, volle stad, Mexico City. Uh, dat dat het verschilt eigenlijk heel erg van familie tot familie en van wijk tot wijk. Uh, als je naar het centrum van de stad gaat, waar echt heel weinig ruimte is... dan zijn de appartementen ja, iets kleiner dan in Nederland. Uh, maar ga je naar de, de buitenwijken, dan zijn de huizen vaak iets, iets groter. Nog steeds ongeveer uh, ja, vergelijkbaar met Nederland. En dan heb je ook de wijken, natuurlijk de villa-wijken... waar echt gigantische kasten van huizen staan. ja. Hé, hey Jan Albert, uh, ik uh, spreek je zo meteen weer... want uh, ik wil natuurlijk uh, heel veel tijd hebben om zo meteen uh, te hebben... over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dat zal ongetwijfeld enorm leven in Mexico. Eerst nog even over de inrichting uh, van je huis. Uh, even naar Curaçao, Egon Cibrandi. Ja, Antilliaanse huizen, dat, uh, wat we altijd op tv zien... dat zijn dan die, die gekleurde, gekleurde huisjes allemaal die er zo gezellig uitzien. Maar dat is maar een heel klein deel van de stad, hè? Dat is, nou, nee, dus is niet waar. Op zich zijn alle huizen wel, wel een leuk kleurtje aan de buitenkant. Oh. Nou, ik ben ook wel in Delen geweest in Willemstad... waar het wel wat grauwer was, toch? Ja, er ja, zijn mensen die minder op best doen. Maar in principe mag iedereen zijn huis een kleur geven. Ik geloof dat de meeste mensen er wel voor kiezen, ja. Hey, en van buiten zien die huizen er allemaal heel leuk, idyllisch, gezellig uit. Maar hoe zit het van binnen? Uh, nou, misschien ook wel idyllisch, ja. Ja, hm. ik moet ik zeggen... De... Uh, de inrichting is, is vaak een beetje richting het kitscherige. Ja, ja, ja, ja. Dat geldt denk ik wel ik, voor heel Midden-Amerika. Ja, ja, nou ja, dat klopt wel. Ja. Die, die smaak een beetje. Veel, veel van, het, van het houtkleurige en veel goud en veel, heel veel tiramatijntjes, dat, dat vinden ze mooi. Hey, en wat mij opviel toen ik voor het eerst op Curaçao was, dat ik dacht: jongen, jongen, jongen, wat zien die huizen eruit? Het is wel, het is, je schikt er wel best wel van. Het is, want toen was het ook gewoon echt nog Nederland. Maar het is wel een totaal andere wereld waar je in terechtkomt. Ja, het is, het is anders ja. Maar wat bedoel je dat het, dat het, dat het er slecht uitzagen? Ja, ja. ja we wij, wij, ja. Wij, wij zijn ook wel eens de straat in gereden, die hield plotseling op en dan stonden we, we met onze auto echt half zo van het asfalt af vast. Ja, ja dat klopt. Ja, dat is dat, dat maar dat, dat is wel zo. Er zijn plekken waar het gewoon euh, waar echt euh, armoede is. Mensen ja. daar zijn ja, daar zijn ook gewoon echt heel armoedig. Want ja, een huis is puur begrip. Dus als je het niet kan onderhouden, dan is het, het, op het af. al ja. af. En ja, dat gaat het een stuk dan ook in Engeland ja. Hey, jouw lijn is heel slecht. Heb je nog last van de orkaan Sandy? Nee, nu ben je helemaal weg. Ach, ik hoop niet dat hij in de storm eh, terecht is gekomen. Dan gaan we even naar een uh, mooie plaat die ik uit heb gezocht voor vanavond. En dat is Corine Bailey Ray met Push Your Records On. Old girls double dodge on the concrete. Pelemon. I, Barack Hussein Obama, do I, Barack, solemnly swear, I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully, that I will execute the office faithfully, the, pres, the officer, President of the of the office United of President States. of the United States. Faithfully and will to the best of my ability and will to best of my ability preserve protect and defend the constitution of the united states preserve protect and defend the constitution of the united states so help you god so help me god congratulations mr president He He stok stok uit stok de gericht het de rede die obama hield toen hij 4 jaar geleden werd beëdigd als president van america ja, en zijn eerste termijn zit er alweer op. Dinsdag 6 november wordt bekend of hij door mag. Dan zijn er namelijk presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Zoals bijna iedereen wel zal weten. Ja, ik ben erg benieuwd hoe dat in het buitenland leeft. En hoe er tegenwoordig naar Amerika wordt gekeken. We gaan verder met Mexico, Curaçao, Brazilië. Maar eerst met Nine in Irak. Ja, Nine, de, de Verenigde Staten in Irak... hebben natuurlijk een grote gezamenlijke geschiedenis. Dus het zal daar wel enorm leven, de, de presidentsverkiezingen. Nou, Dat valt op, op nieuwsites en in kranten heel erg mee. Het leeft wel erg, want Amerika is hier ontzettend belangrijk. Maar ik heb nog even... Er zijn um, uh, een aantal nieuwsites die ook gewoon het Engels zijn. En ik heb er even nog naar gekeken vanavond. Maar het nieuws wordt hier heel beheerst door... Een hongerstaking in Turkije door Koerdische gevangenen en de situatie in Syrië. Dat zijn eigenlijk de grote onderwerpen hier. Dus niet, ik zie het wel voorbij komen op tv, maar het is niet alsof alles er helemaal vol van staat. Maar ik weet wel dat mensen het erg belangrijk vinden. Ja, maar dat is, ik had wel verwacht dat echt de hele, de hele voorpagina er elke dag mee vol zou staan. Want ja, Amerika's hebben toch Irak min of meer bevrijd. Ja. Ja, maar daar valt qua uh, kranten en tv erg mee. Nu is het ook wel zo dat het met name uh, uh, echt het lokale, nationale nieuws is wat, uh, wat beheerst. Want ik zit in Noord-Irak, dus het Koerdische gedeelte. En ook mm -hmm. de nieuwssite hier, het is gewoon veelal echt het Koerdische nieuws. Ja, en wordt er veel uh, uh, onderling over gesproken? Ja, dat wel. Ik heb uh, vandaag een beetje rondgevraagd en gedaan. En dat leeft wel erg. Want met name hier uh, uh, in Noord-Irak, in Koerdistan, zijn Amerikanen heel erg populair. Dat had ik niet helemaal verwacht of verkeerd ingeschat toen ik hier kwam. Um, uh, maar mensen zijn gek op Amerikanen. Dat is omdat natuurlijk logisch, heel want ze het... hebben geholpen in de oorlogstijden ja, en hebben geholpen om Saddam Hussein te verdrijven. En um, uh, dus Amerikanen zijn hier heel populair. En ze hebben nog steeds heel veel invloed. Ze hebben zich. Twee jaar geleden, maar 2011, heeft Obama de troepen teruggetrokken. Maar nog steeds is er een heleboel invloed... omdat Amerikanen hier heel erg in het bedrijfsleven zitten... in oliebedrijven en dat soort dingen. Dus het, het is hier wel heel erg belangrijk. En die terugtrekking van de troepen was hier ook helemaal niet oh, populair. Sorry, omdat... ik, moet even, ik moet je onderbreken voor een spookrijder. Pardon. Ja. Rijdt u op de A27 van Utrecht naar Gorkum... dan komt u tussen Utrecht-Noord en Houten een spookrijder tegemoet... Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 van Utrecht naar Gorkum, dan komt u tussen Utrecht Noord en Houten een spookrijder tegemoet. Oppassen, geblazen dus. Uh, we zaten in Irak, we zaten in Koerdistan. Nou, Koerden die hebben natuurlijk erg geleden onder uh, Saddam Hussein. Uh, dus die zien ja. de uh, Amerikanen wel nog steeds als echte bevrijders, of niet? Zeker, heel erg populair zijn ze. En ze hebben dus nog steeds ook heel erg veel invloed hier. ze zijn natuurlijk niet meer, die troepen zijn teruggetrokken. Maar mensen hier zouden ze wel heel graag terugzien. En waar hier dan de voorkeur naar uitgaat, qua Obama, is ook niet zo moeilijk in te schatten. Want op zich zullen mensen wel achter Obama staan. Maar die troepen zijn natuurlijk wel twee jaar geleden teruggetrokken. Ja, door Obama. En zij vinden eigenlijk dat die Amerikanen hadden moeten blijven dus. Ja, wat ik hier van veel mensen hoor... is dat ze ook gewoon uh, uh, graag terug zouden zien. Ze zijn hier echt heel populair. Maar, maar waarom dan? Wat moeten ze dan doen? Um, ja, uh, helpen met het land verder opbouwen. Ze hebben hier natuurlijk ook zakelijk gezien nog veel invloed... waar, waar mensen ook gewoon nog heel blij mee zijn. Maar ze hebben daar dus niet zoiets van... ja, uh, ga nu maar weg, want uh, nu gaan we het zelf uh, doen. Nee, ja, in principe wel. Kijk, dit, Koeristan is ook een autonome regio. Dus mensen willen ook uh, uh, uh, heel graag alles zelf doen. Maar ze hebben dus daar tot nu toe heel veel hulp bij gehad van Amerika. En dat, dat wordt gewoon heel erg gewaardeerd. Ja. Hey, en je hebt geen idee wie nou uh, de favoriet is? Nee. Nee, weet ik niet. Wat, wat, wat dat je leest hier op de nieuwsuiten in de kranten... er gewoon geen grote achtergrondartikelen over of opiniestukken. of Zo, zo is de media hier ook niet. Nee, of ze zeggen gewoon is. Amerikanen zijn oké... Okay, en of het nou Democraten of Republi Republikeinen zijn, dat maakt het dan niet zoveel uit. Klopt. Als ze maar een beetje de buurt blijven. Ja, ik, la, ik, ik, ik, ik las een artikel in de krant en daarin stond dat ze overal in de wereld voor... Obama zijn behalve in Pakistan. Oh echt. Ja, dus in Irak moeten ze dan uiteindelijk ook voor Obama zijn. Ja, ja persoonlijk hoop ik het. Ja. Waarom? Om ze in te vatten. Waarom hoop je persoonlijk dat Obama ja. wint? Nou, omdat in de basis natuurlijk, de, de, wat mij betreft, de Democraten iets fijner zijn dan de Republikeinen. Want? Want uh, uh, links in borst. Ja, maar de, de, de Democraten zijn nog rechtser dan de VVD, hè? Uiteindelijk. Ja, dat is bij mij ook. Links is dat, is dat natuurlijk. Uit niet. dat zeggen ze dan toch? Ja, ja. Maar die Koerden die zijn dus nog steeds heel erg uh, lovend over de Amerikanen. Ja, zeker. Ja. En weet je, hoe dat in de rest van de. Als je straat loopt, het eerste wat mensen of taxichauffeurs ook allemaal. die kijken je dan hoopvol aan en die zeggen: Amerika? Amerika? <laughs> ja. Ja. En, en, en weet je toevallig goed dat in de rest van uh, Irak zit? Ja, ik denk dat ik wel begreep is dat in, in het zuiden ligt het gewoon anders. Kijk, in, in Baghdad moet je ik, eerder oppassen dat mensen je niet uh, uh, aanzien voor een Amerikaan. Omdat uh, uh, Amerika natuurlijk ook meer berokkend heeft en, en, en schade heeft toegebracht. En er, is, er is een heleboel gebeurd. Terwijl ze hier in het noorden wel echt als de bevrijders worden gezien. En weet ik, die hebben zij aan zij gestreden ja. tegen Saddam Hussein. Terwijl er in het zuiden ook um, uh, het een hele grote chaos gecreëerd is door de Amerikanen. Dus daar wordt het wel anders gezien. Ja. Nou, dankjewel. En uh, ik hoop voor je dat uh, Obama gaat winnen. Dank. Ja. Goeie goede verkiezingen ik. en doe voorzichtig daar in Irak. Doe ik zeker. Ja hoor. Dankjewel. Anne Dorst in Brazilië. Ja, in Brazilië zijn ze echt Amerika-fan, uh, Nou, niet echt. Oh, dat dacht ik altijd. Hoe dat zo? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ja. Nee, ja. Nou ja, ik bedoel, ze zijn natuurlijk heel lang erg op Amerika gericht als uh, handelspartner. Het was altijd de grootste economische handelspartner van Brazilië. Maar uh, sinds kort is wat China Oh, nee, ja, ik, ik, ik ben wel eens in Brazilië geweest. En wat, je, wat mij daar opviel is dat ze alles wat westers is en wat uit Europa komt... en misschien denk je dan ook automatisch wat uit Amerika komt... dat ze dat heel erg omarmen. Ja, precies. Je hebt natuurlijk twee dingen. Je hebt de geschiedenis van Brazilië. Hmm. Um, en Amerika die, die hier de dictatuur aan de macht heeft gebracht in de, in de zestige jaren... En daar zijn mensen natuurlijk nog steeds niet erg over tevreden. Maar dat, dat is natuurlijk uh, in heel Zuid-Amerika een beetje een issue. Ja. En, uh, maar je hebt hier inderdaad niet, zoals in Bolivia en Venezuela, dat het echt uh, Amerika-haat is. En dat is inderdaad omdat mensen natuurlijk wel Amerikaanse producten kopen. Ze gaan in Amerika op vakantie en ja, over het algemeen hebben Brazilianen wat meer te besteden. Dus ik denk dat dat daar inderdaad mee te maken heeft. Hey, en die Amerikaanse verkiezingen, is dat het grootste nieuws op het moment? Nee, ook niet echt. Nee, het, ik bedoel, het komt al in nieuws... maar het is niet dat de Brazilianen daar nou echt helemaal vol van zijn. Maar het nieuws uit China is op een moment belangrijker. <laughs> belangrijker weet ik niet, maar het is inderdaad... Nee, ik bedoel, dat het op de, de, de voorgrond is. Economie. Ja, precies. Ja. Het is echt een belangrijke businesspartner. Ja. Want zie je ook veel Amerikanen naar Brazilië komen? Of eh, eh, Chinezen? Vakantie, Chinezen ja. nee, nee, sorry. Chinezen? Ja, ja, ja, Chinezen. Um, ja, voor, voor het bedrijfsleven inderdaad wel. Ja, toeristen mm, weet ik niet zo, nee. En, en gaat dat samen? Chinezen en Brazilianen? Chinezen en Brazilianen? Ja hoor. Ze ja. Dus zijn die daar het wel echt wel. Je ziet hier de Chinezen die hier wonen. Um, ja, of tenminste, gewoon in het dagelijks leven kom je ze heel veel tegen in snackbars. Net als in Nederland eigenlijk. Oh ja, die, hebben, die, ja, die, die nemen de snackbars over, ja. Ja, precies. Ja, dat doen ze hier ook. Ja, oh, wat grappig, ja. Hey, ja. En uh, in Brazilië zijn ze waarschijnlijk heel erg voor Obama, toch? Ja, ja, zeker. Want, ja, uh... ik denk ook wel dat het inderdaad natuurlijk... Brazilië heeft een uh, centrum overheid. Dus die, die zit natuurlijk altijd een beetje aan de linkerkant. Maar ook omdat um, ja, ze het idee hebben van... Obama is diplomatiek gewoon beter. Die is gewoon beter... Uh, ja, voor de wereld. Ja. En de Republikeinen die maken daar alleen maar chaos van. Hey, en los van die verkiezingen, hoe wordt er over het algemeen tegen Amerikanen aangekeken in Brazilië? Um, nou ja, wat je zegt, inderdaad gewoon een land om, om veel geld uit te geven... en uh, spullen mee terug naar Brazilië te nemen. <laughs> en uh, ja, toeristen die worden hier ook gewoon uh, goed behandeld. En daar zijn er geen problemen mee. Nee, maar is het nog steeds een beetje het, het hipste, meest vernieuwende land? Of merk je dat het een beetje aan het afkalven is? Um, voor, voor Brazilianen. Mm. Nou ja, het is nog steeds wel echt een voorbeeld in de zin van: um, ja, grote auto's rijden en uh, veel spullen hebben en zo. Dat ja. wel. Maar het is niet dat inderdaad uh, Amerika als een soort voorbeeldland wordt gezien. Dat helemaal niet. Nee. Ik heb het idee dat Brazilianen zoiets hebben van... Ja, eigen Brazilië is nu heel vernieuwend bezig. Ja, ja, ja. Ga, en ga je zelf de verkiezingen op de voet volgen? Um, ik volg het wel, maar ik ga er niet echt de hele nacht voor, voor voor de televisie zitten. Nee, dat niet. En jij bent persoonlijk voor? Obama. Nou, succes met de verkiezingen. Ja, dank je. Dank je wel en een uh, fijne dag. Ja, jij ook. Jan Albert in uh, Mexico. Ja, we spraken je net over de inrichting, nu iets heel anders. Uh, de Amerikaanse politiek. Uh, in Mexico is dat enorm leven, want dat ligt er natuurlijk tegenaan. Ja, dat zou je denken, maar in de praktijk valt dat uh, eigenlijk nog een beetje tegen. Het zijn vooral onder de, de hogere opgeleide Mexicanen... en de Mexicaanen die een beetje geld hebben die er, uh, die er echt mee bezig zijn. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel grensconflicten met Amerika... of maakt het dan niet zoveel uit wie de president is? Uh, ja, grensconflict, dus dan zou ik het misschien niet direct willen noemen. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat de Verenigde Staten met, met afstand de allerbelangrijkste handelspartner van de Mexicanen is. En ja. dat er natuurlijk heel veel uh, vervoer van mensen en goederen heen en weer is. Dus heel veel Mexicanen gaan daar naartoe. En dat levert ook de nodige spanningen op, omdat de Mexicanen altijd een beetje het idee hebben dat zij de onderliggende partij zijn. Ja, grensconflict is misschien inderdaad uh, ongelukkig uitgedrukt, maar... Er zijn altijd heel veel mensen, Mexicanen, die naar Amerika willen vluchten. En natuurlijk, de drugsroutes gaan er overheen. Ja, precies. En uh, dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom uh, de verkiezingen hier leven. Uh, men wil weten, van hoe, wat gaat de president, of er nou Obama of Romney is... wat gaat er nou gebeuren met, uh, met de Mexicanen die in de VS wonen... en wat gaat er nou met de drugsoorlog gebeuren? Gaan we zo meteen over verder praten. Eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Barack Obama is de 44ste president van de Verenigde Staten. Thomas Jefferson was de derde en volgens sommigen de beste. Hij was de belangrijkste auteur van de Declaration of Independence, de onafhankelijkheidsverklaring. Daarmee is hij de geschiedenisboeken ingegaan. Wat veel minder mensen weten is dat Thomas Jefferson ook de uitvinder was van de eerste draaistoel. William Taft was president van de Verenigde Staten van 1909 tot 1913. Hij is de geschiedenisboeken ingegaan als de dikste president ooit. Taft woog meer dan 136 kilo. En dat zorgde tijdens zijn presidentschap voor de nodige problemen. Hij liet constant winden en is één keer vastkomen te zitten... in de badkuip van het Witte Huis. Amerika houdt van lange presidenten. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog... heeft de langste van de twee presidentskandidaten... een enorme voorsprong gehad tijdens de verkiezingen. Alleen Richard Nixon, Jimmy Carter en George W. Bush... waren kleiner en wisten hun langere rivalen te verslaan. Een slecht voorteken voor de 1,85 meter lange Barack Obama... Mitt Romney is namelijk 1,87 meter. Hoe lang je bent of hoe dik je bent, het kan meespelen als je president van de Verenigde Staten wil worden. Maar de doorslag geven uiteindelijk je hersens. We mogen ervan uitgaan dat Amerikaanse presidenten een goed stel hersens hebben. Sommigen laten dat iets duidelijker blijken dan anderen. James Garfield, 20 twintigste president van de Verenigde Staten, toonde op feestjes graag dat hij met zijn linkerhand Latijn kon schrijven... terwijl hij tegelijkertijd met zijn rechterhand in Oud-Grieks woorden noteerde. Heel indrukwekkend natuurlijk. De wereld van Filemon. Ja, en ik was aan het praten met uh, Jan Albert Hootsen in Mexico... Uh, over de drugsoorlog in uh, Mexico... en uh, wat dat betekent voor de presidentsverkiezingen... en vooral hoe Mexicanen daar tegenaan kijken. Want hoe ziet dat precies uh, Jan Albert... Nou, de Mexicaanen die hebben een beetje de, het idee dat de drugsoorlog deels de schuld van de Amerikanen is. Want daar worden de meeste drugs geconsumeerd. En uh, heel veel wapens die in de Verenigde Staten gewoon vrij worden verkocht aan de grens uh, in die wapenwinkels, die komen allemaal hier naartoe. Dus uh, men heeft een beetje het idee van, ja, die drugsoorlog dat is uh, een, Amer de, een Amerikaanse uitvinding en het is daardoor ons probleem geworden. En, en ik denk dat het ook zo is, toch? Dat is deels ook zeker zo, al moet je natuurlijk ook niet, uh, niet gaan baratelliseren dat er hier ontzettend veel corruptie bestaat en dat uh, uh, de kartels dat voornamelijk uit Mexicanen zelf bestaan. Dus uh, om, om nou te zeggen dat het allemaal de schuld van de Amerikanen is, dat, uh, dat gaat nogal wat ver. Maar wat zou het schelen als ze gewoon alles legaliseren daar in Mexico? Nou, als we het hier in Mexico zelf zouden legaliseren, dan uh, vraag ik me af of dat heel veel uit gaat halen. Ook omdat de hier zich met andere dingen bezighouden dan alleen maar drugshandel. Maar als de Amerikanen zouden gaan uh, legaliseren, samen met de Mexikanen, dan zou dat een heel groot verschil gaan maken. Want is er heel veel druk vanuit de Verenigde Staten om die uh, drugsoorlog te blijven voeren op deze manier? Ja, die is, die is enorm groot. Uh, er is bijvoorbeeld een, een pakket uh, militaire steun. Dat heet het Merida-initiatief. En dat is ongeveer 1,3 miljard dollar waard. En dat wordt deze kant op gestuurd. Uh, en dat wordt uitgegeven aan materieel en aan uh, specialisten en uh, consultants en dergelijke. En uh, ja, de Mexicanen doen er graag aan mee. Nou ja, graag. Uh, dat is natuurlijk de grote vraag. Wat willen die Mexicanen dan dat er gaat gebeuren? Nou, wat de Mexicanen het liefste willen, is dat de Amerikanen uh, een halt gaan toeroepen... aan de hoeveelheid uh, wapens van zwaar kaliber die hier naar binnen komen. Want wat de laatste jaren een heel groot probleem is geweest... is dat uh, Mexicaanse, le leden van Mexicaanse drugsbendes heel makkelijk in, uh, in bijvoorbeeld Texas... in wapenwinkels ja, automatische wapens kunnen kopen... en dan vervolgens de grenzen over smokkelen. En dan worden ze hier gebruikt om mensen neer te schieten. Ja, maar dan willen ze dat die, dat die grenzen dan beter bewaakt worden. Of, de, of dat er ja, een wapenverbod komt daar? Nou, dat de grenzen beter bewaakt worden, dat is natuurlijk één aspect. Dat ligt vooral aan de Mexicaanse douane. Maar het feit dat het allemaal zo makkelijk kan worden verkocht daar... en dat er ook nauwelijks toezicht is in de VS daarop, dat is iets wat men, wat men hier heel erg stoort. Ja, en dit in het achterhoofd houdend, voor welke president zijn ze dan? Voor welke kandidaat? Nou, sowieso is, uh, is Mexico per definitie eigenlijk een beetje democratisch gezind. Dus uh, bij de laatste enquête haalde Obama meer dan 60% van de, van de steun hier in Mexico. Maar dat, dat heeft niet eens zozeer met, uh, met thema's te maken. Men heeft gewoon het idee dat republikeinen xenofobisch en een beetje racistisch zijn. Ja, dat is gek, hè? Want zo kijkt de, de hele wereld tegenaan. Is gebleken ook uit een onderzoek. Alleen in Pakistan uh, zijn ze voor de republikeinen, behalve de Amerikanen zelf. Ja, nou ja, kijk, het is hier ook zo dat je bijvoorbeeld in Arizona heb je een, een, een Republikeinse gouverneur. die een, uh, ja, een nogal stevige anti-illegale uh, migrantenwet heeft aangenomen. En dat reflecteert zich natuurlijk heel erg in hoe de Mexicanen hier over de Republikeinen denken. Ja, en heb je enig idee uh, die, over die drugsoorlog? welke president wat gaat doen? Welke kandidaat? Nou, In alle eerlijkheid denk ik dat er helemaal niets gaat veranderen ongeacht wie er gekozen wordt. Nee. Want, uh, de verwachtingen waren, waren heel hoog gespannen toen Obama aan de macht kwam, of, of gekozen werd moet ik zeggen, uh, dat hij uh, het allemaal anders zou gaan doen. En aan het einde van dit is echt letterlijk helemaal niets veranderd ten opzichte van George Bush. Want de Mexicanen in uh, de Verenigde Staten die stemden allemaal op Obama, hè? maar gaan ze dat nu nog steeds doen? Ja, dat zullen ze nu nog wel doen, want kijk, hoe teleurstellend Obama ook is geweest... Uh, Romney wordt gezien als een nog veel erger alternatief door de, door de Mexicanen Ook omdat Romney, uh, ja, die heeft geen vriendelijke houding ten opzichte van uh, Mexicaanse migranten... die illegaal in de VS zijn, wil niks aan de wapenwet te veranderen... heeft helemaal geen enkele zin om, uh, om iets aan de drugsoorlog te gaan doen. Dus ja, dan, uh, dan toch maar weer Obama. Hey, en die verkiezingen, staat het overal op de voorpagina's? Ja, het, het, het, uh, je kan ervan uitgaan dat in de, de komende twee, drie dagen de Amerikaanse verkiezingen hier uh, de, ja, de, het belangrijkste thema zullen zijn uh, in de kranten. Al moet je niet denken dat het iets is wat hier op straat uh, heel erg het gesprek van de dag is. Hmm. En uh, jij, ga jij het op de voet volgen persoonlijk? Ja, ik ga het wel volgen. Uh, ik ga kijken of er ergens een, uh, hier op, uh, op tv iets uh, een, een soort live-uitzending te vinden is uh, vanuit Mexicaans perspectief. Dat lijkt me wel aardig. Oh ja, dat is leuk, en, ja. Ja, ja, want uh, dan, uh, dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld dan wanneer je naar CNN gaat kijken. Ja, ja, ik vind het zo te gek, de Amerikaanse verkiezingen. Ik volg het echt op de voet. Je ja. ik ik zit ja. op het moment ook te kijken naar uh, Obama die uh, live een uh, toespraak houdt. Ja, ik blijf ook altijd, uh, altijd laat op als, uh, als de verkiezingen er zijn. Ja, leuk. Nou, veel plezier ermee. Dankjewel. Dan gaan we nog even, uh, niet zo heel ver van uh, jou vandaan, uh, naar Curaçao, Egonsi Brandi. Ja, je, je had net op een verkeerd knopje gedrukt op je telefoon, hè? Want het was niet Sandy die jou uh, uitschakelde. Nou, laten we het gewoon hebben over, de, over de, de algemene telefoonverbinding hier op het eiland. Oh, Oké. Okay. Ik, maar ik hoorde via, via onze regie dat het eigenlijk jouw eigen schuld was. Ja, geen mij maar de schuld. Hey, in, uh, in Haiti, dat lezen we uh, nu net in het nieuws, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege Sandy. Maar heb je daar, iets ook, uh, heb je daar ook iets van Sandy gemerkt op Curaçao? Um, nou, wij merken altijd op een hele rare manier iets van de orkanen, ...omdat we liggen buiten de hurricane belt. Dus we krijgen de orkanen zelf niet. Um, maar door, de, um, door de, de storing in het gebied... ...krijgen wij bijvoorbeeld een aantal dagen dat er geen wind is. Want de wind is dan bij de orkaan. Dat klinkt heel gek, maar zo werkt het echt. Um, en als hier de wind gaat liggen, wordt het vreselijk heet. Dus op die manier merken we het. En er is ook een, soms een aantal dagen dat we dan een hele grote golven hebben. dat zijn eigenlijk de golven die veroorzaakt worden door, uh, door een orkaan... ...die dan in de buurt is... Um, en um, ja, zonder dat er dan veel wind is, zijn er toch hele hoge golven die tegen het eiland aanslaan. En die manier, surfen, is surfen dan is het server geblazen. Ja, maar het is, het is vaak maar zo kort en, en je kan er zo weinig mee. Maar uh, er is, het is even heel gek weer dan een aantal dagen. Maar dat is het enige wat we ervan merken. Hey, en uh, de Amerikaanse verkiezingen, leeft dat op Curaçao? Um, ja, best wel. Niet, niet, niet extreem hoog. Maar kijk, van oudsher hebben we eigenlijk altijd Amerikaanse televisie gehad hier. Pas sinds een aantal jaar dat er ook Nederlandse zenders te zien zijn. Um, dus vanuit, vanuit dat perspectief is de Curaçao naar altijd best wel met Amerika bezig. Meer dan, dan vaak met Europa. We liggen ook wat dichterbij Amerika. Dus, ja, want de munt ja, is ook min of meer gekoppeld aan de dollar, aan de Amerika Amerikaanse dollar, toch? Juist, en dat is ook wel relevant. De gulden is gekoppeld aan de dollar. Dus ja, als, als er hele gekke dingen in Amerika gebeuren, dan heeft dat wel effect op de, op de gulden, ja. Ja, want zijn er veel Amerikanen die bij jullie vakantie komen vieren, of is dat vooral Aruba? Ja, relatief weinig. Aruba heeft heel veel Amerikanen, Bonaire heeft nog aardig wat Amerikanen, wij, wij niet zo. Het wordt wel meer de laatste jaren. Hey, en uh, wordt daar uh, volop gekeken naar uh, de Amerikaanse verkiezingen? Ja, wel omdat om dus om die reden dat er gewoon veel Amerikaanse televisie gekeken wordt op Curaçao. Ja. En ja, je kan geen Amerikaanse zender aanzetten op dit moment of het, het gaat daarover. Um, dus vanuit, ja, vanuit die positie wordt, er wel, wordt het absoluut wel in de gaten gehouden. En voor wie zijn ze? Ja, toch wel Obama, zeker, zeker in de periode van Obama... wat natuurlijk de first black president uh, was... dat natuurlijk dan op zo'n eiland toch wel wat extra, extra geeft. Dus weer dus, Obama. Dat geeft, ja, dat geeft dan natuurlijk wel wat, wat extra cashier aan het geheel. Dus dat, dat, dat, dat hielp wel, ja. Dankjewel. En een Dankjewel. hele goede nacht. Ja, jij ook. Schoven Frank, die uh, gaat het volgende uur uh, uh, maken. Ja. En ook weer het uur daarna. Twee uur zelfs, inderdaad. Waar ga je het over hebben, Frank? Ja, het is Museumnacht in Amsterdam vannacht. En ik, uh, ik heb het over Musea. En ik ga zo meteen ook even bellen met de organisatie van de Museumnacht. Uh, hoe het is gegaan vannacht. Het was weer uitverkocht, dus ja, ze dus we zullen wel blij zijn. Ja. Ben jij een museumbezoeker? Ja, maar ik heb niks met Museumnacht. Nee. Ik vind museums moeten juist voor mij helemaal stil zijn. Heel steriel. En uh, ik heb natuurlijk kunstacademie gedaan, dus uh, ik ga er graag naartoe. Maar ik ben nog niet naar het stedelijk, uh, stedelijk nee, geweest. Nee, ben ik wel geweest al? En? Ja, en, ik en? vond het wel, ik vond het te gek. Ik vond het wel tof. Ik vind het wel heel erg terecht dat ze een Willem de Koninghoekje hebben gemaakt. Dat is mijn favoriete schilder. Dus je gaat nog wel? Zeker te weten als ja. de tijd het toelaat. En wat is je laatste museum geweest? Ik denk het Cobra Museum in Amsterdam. ook een enorme aanrader. Ja. Nou, museum. dankjewel. Alsjeblieft. En uh, je mag bellen 0800-1121. Wat was jouw laatste museum? Bel 0800 -1 -1 -1. De wereld van Philemon. The. The. The.